9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanaf een basis in Kazachstan is een Russisch-Duitse supertelescoop gelanceerd. De Specter RG gaat de ruimte in om het heelal in kaart te brengen. En dat doet de telescoop vanaf een stabiel punt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. In 2025 moet op basis van de bevindingen van Specter een complete kaart zijn van het heelal. In de jaren 80 werd al begonnen met het project, maar de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 legde de voorbereidingen stil. In 2005 werd even ingeblazen, maar op een bescheidener niveau. In het Vaticaan zijn nu toch botten gevonden die mogelijk van een meisje zijn. dat in de jaren 80 spoorloos verdween. Eerder deze week werd op basis van een cryptische tip. in twee eeuwenoude graftombes gezocht, maar die waren leeg. Nu is iets verderop een ondergronds knekelhuis gevonden. Dat is een plek waar in het verleden botten van overledenen werden verzameld. Onderzoek moet nu uitwijzen of daar ook resten van Emanuela Orlandi bij zitten. Zij verdween in 1983 toen ze 15 jaar was. Ze woonde met haar familie in het Vaticaan. De zaak krijgt in Italië veel aandacht. Groot-Brittannië is bereid de in beslag genomen Iraanse olietanker vrij te geven. als die olie tenminste niet in Issyrië belandt. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt gezegd tegen zijn Iraanse handgenoot. De Britse marine hield de supertanker met ruwe olie vorige week tegen bij Gibraltar. Als de olie inderdaad bestemd was voor Syrië. dan schendt Iran daarmee de economische sancties tegen dat land. Iran ontkende dat de olie voor Syrië was. Na de inbeslagname werd een Britse olietanker donderdag belaagd... door schepen van de Iraanse revolutionaire garde. De Britse marine kwam tussen beiden. De hardstyle DJ Psychopunks heeft een optreden in Duitsland gemist... doordat zijn auto op de A12 vlak bij de Duitse grens in brand vloog. Hij zelf kwam met de schrik vrij, evenals een medepassagier. Door het voorval moest een rijstrook worden afgesloten... waardoor korte tijd file ontstond. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's main stage. The best house club, tech house, Jeep House, DJ's en more. Nightwalks mainstage. Hosted by Mario Zandvoort. Where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 Underway. Holland's number one dance show is on the air. NW Nightwalk. N. W Nightwalk with a Nightwalk day. Party updates. Show facts. And global DJs mixing it up on your Saturday night. N. W Nightwalk is uniting the world. Uniting the world. In dance. Only on Dance Ford FM and ZFM. The party begins. Now. ZFM's Nightwalk. Nightwalk.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 Welkom bij een nieuwe van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zalm. en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, RB en een beetje pop tussen erop. het laatste shownieuws, de update. de 10 boven beste plaatsen voor de dansloop. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaskelli. En die is weer behoorlijk warm in de studio. Dus ik hoop dat de microfoons. Het een beetje goed blijven doen. Ik was net even aan het testen en uh, hij ging behoorlijk over zijn zijk. Dus ik hoop het. Ik voel mij ben ik het enige die er last van heeft. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen. Hoort het trouwens zo bring muziek van Odyssey Inc. Met Keep On Dancing. Een oud plaatje. Een oude classics in een nieuw jasje. Zometeen snelle en vreemd is Maar eerst die pushkeeping van Alex Ryan. Hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen, maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plak, gasparrold Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plak, gasparrold Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo solo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 ik moet zijn nog steeds op de rest. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek Ik leef voor die stress, weet voor die stress <laughs> Ik ben mijn... niemand maar mezelf in die race En al mijn day was zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen yeah. Maar ik heb no time to waste Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporten. Liefde die ik voel die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja nu gaan we heel hard plan gaan sporten. Dat altijd zo. Werken doe ik non stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen, en ik ben liever zo, so though. Um, party, midden februari. Ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht Tijdje terug, deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back Terug met mijn zakelijke pas, pas. en de financiële status dan niet matcht We mogen gedrag Bescheiden, ze kunnen je vertellen, ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen Hold up. ik ben aan het bellen, day like, oh no Tien kop voor een show ik breng die rappertjes naar school We make money, make money, road. Ik ben met m'n young bro Jij weet zijn niet, Ewan Jij weet alles, Ewan Jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, man nigger Je dit lang, niet real You'd Zeg het je net, een je Ja, nu gaan we heel hard plouden, Gasparo Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plouden, Gasparo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 voor zaterdagavond op ZZFN.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 je Tabita met Moment zonder jou. Ooit een nummer geweest van Nest. Die ik 1995 of 96 had Nest-team gemaakt. Ik heb een beetje show-nieuws voor je. Nia Guzman, dat is de moeder van Chris Brown's dochter Royalty, wil meer dan een kwart miljoen dollar zien van de zanger. Volgens Gasper weigert Brown een alimentatie betalen voor zijn dochter. Ze stapte daarop naar de rechter. In februari bepaalde de rechter al dat de 30-jarige zanger bijna 18.000 dollar... dus ongeveer zo'n 16.000 euro een achterstallige alimentatie moest betalen. Volgens Gusman, die zelf niet werkt, is dat nog altijd niet gebeurd. Ze wil nu bijna 260.000 dollar, maar ruim 230.000 euro. Oké, okay, leuk huisje verkopen. Dat wil ze zien van Brown, die volgens haar zo'n 7,5 miljoen dollar per jaar verdient. Een deel van het geld is bestemd voor een nieuwe woonkamer. Ruimte. Brown en Garsmen liggen al jaren met elkaar in de cleans. Over onder meer natuurlijk de alimentatie in de voogdij van een dochter die in 2014 is geboren. Ja. He? is een hoop geld, maar hij verdient ook een hoop geld als hij echt 7,5 miljoen dollar per jaar verdient dan zeg je van oké okay, maar misschien moet Moeders ook eens gaan werken misschien is dat ook een idee CVM Zandvoort, onderweg zo meteen de party update wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdagavond maar eerst even muziek Zometeen meteen Mark Lower. maar eerst die Alex Dixon featuring Frank Hooker met Rise and Shine Rise and shine Let his light shine on your face I'm still lost in the dark Close your eyes and just let go in Escape. Dus vanavond het wekelijke feestje Brainwash begint rond de klok voor 11 uur en duurt dan ook tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl Natuurlijk met onze eigen Zandvoerse Raimundo. en wie die allemaal mee heeft geromen, dat mag je daar allemaal uh, meemaken als je er geweest bent want uh, dat heeft hij me niet verteld. Ook uh, wat, uh, wat verder weg uh, voorbij uh, Escape aan de rechterhand heb je Club Air dat is vanavond Pavella After Party van het festival Palmundo, het grootste uh, jaar Hip-hop R&B, weet ik veel, van me. van Europa volgens mij. Het begint allemaal 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, enter enterthefavela.com of gewoon even op air.nl kijken. Met onder andere Balbino, Bad Guys, Favela, Som Sistema, Miguel Cader, Go Neltje, Leila Tona, Ape Solid, Raoul Alexander en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in Club R Favela After Party, oftewel de after party van Festival Paul Mundo... En nog een werkelijk feestje in Zandvoort. Nee, niet in Zandvoort, maar in Amsterdam. We zitten in Zandvoort, maar ah, we hebben de feestjes van Amsterdam. Is uh, encore, encore ex Megan T. Stallion. Begin Rotterdam van binnen de nacht, uur tot vijf uur in de ochtend. Gebeurt allemaal in de Melkweg in Amsterdam... En voor meer informatie op de website encoreamsterdam.nl of Meldweg.nl met onder andere Megan T. Stallion. De DJ's voor vanavond zijn Ozai, Boa G, DJ Prime, SMP en Show bangers. Dat is vanavond in de Melkweg encore. Vanavond Megan T. Stallion is daar live op het podium. En uh, ja, de feestjes zijn begonnen. Hè. Natuurlijk hadden we vandaag, zoals ik al zei, het festival Paul Outdoor. Outdoor. Het was in Arena Park. Het, uh, het duurt tot 11 uur. Dus we hebben een heleboel uh, ja, topartiesten. Zullen we zullen eens eventjes uh, kijken wat er allemaal was. Vandaag Met uh, Bunny, Carol G., Becky G., Victor Manuel. Die rashid Patrick Paul, Lobo... Nou, echt een hele heleboel LaRouche, SFB... Gio en Keizer waren er, Ja, Martina... Nou ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Ook hadden we vandaag Wasteland Summerfest... op het Thuishaventerrein in Amsterdam. En uh, natuurlijk het grootste feest uh, dit weekend... of eigenlijk vandaag was uh, Wish Outdoor. Dat werd allemaal gehouden in... Uh, het hoort nog gehouden duurt tot 11 uur, meen ik... in uh, festivalterrein de AA in Beek en Donk... Heel ver weg, maar dan heb je ook wat, hè? En ja, onder andere ook vandaag had je nog uh, Dreamfield Festival. We are Electric Weekender. En uh, <laughs> ook heel ver weg is om 8 uur begonnen Electroland. Dat gebeurt allemaal in uh, Disneyland Parijs. Dus, uh, maar uh, ik denk, uh, of je moet een helikopter of een uh, vliegtuig bezitten hebben, dan gaat dat allemaal lukken. Zie je wel eens voor ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek. Bill Weeks is een, uh, een oude, gouden klassieker. Maakte vroeger in de jaren 70, 80 heel veel uh, ja, disco muziek, om het maar zo te noemen. Je hoort hem hier met CJ Lars en met Rocksteady RoboSoul. Ah! met Rocksteady, Rapsol. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste plaatsen dansen We deze week op 10 Purple Disco Machine met Bodyfuck, de Claptone Extended. Op 9 Ray Rizardo met I'm Hot. Op 8 Broken Rares met Feeling Good. Op 7 Ruben Mandolini met Pushing. Op 6 Alaio en Galo met James uh, Brown, de Tripping. Op vijf, Reza en Tom Chop met Item. Op vier, King met Raw. Op drie, Janssen en Zanzella met Take Me Away. Deze week op twee, Robo Sonic en Farragh Dawn. Met In My Arms, The Cubicoer Extended remix. Deze week nog steeds op 1. Het kan ook niet anders. Mike Vell met Music Is The Answer. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb een andere plaat. Tough Love met hun laatste single Can't Stand It. Je hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Volume, pump up the volume, dance, dance. You. Yeah. Yeah. i want you boy don't you feel it too you know i need the love that's deep inside of you so take me for the night but don't lie or pretend that when tomorrow comes we'll be more than just friends you know i want you boy don't you feel it too you know i need the love that's deep inside of you deep inside of you deep inside of you week uh, hadden we die plaat als opening en nu uh, ja, een beetje een afsluiting voordat ik uh, het eerste uurtje uh, afkondig, om het maar zo te zeggen. En voor scenery, uh, Sinner en James hoorden Friends Within en Greet met Pump Up the Volume. En dat is natuurlijk ook een oude plaat uit de jaren negentig in een nieuw jasje gestoken. Tot zover het eerste uurtje van de Rijnkwak, niet getreurd, zo zometeen. Het nieuws en weer... Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks voor 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even muziek. Misschien nog DJ Maas met Frisky. Maar eerst die Ferdinand Weber met The One. Ik zeg tot zo na de break. Wow.